Onder een bericht over zijn naam in de vrijgegeven documenten schrijft Musk... dit is onjuist, zonder daar verder over uit te wijden. In de documenten worden ook nieuwe details onthuld over prins Andrew. De Britse prins zou in het jaar 2000 samen met Epstein naar Florida zijn gevlogen. Een Amerikaan heeft op televisie toegegeven dat hij acht jaar geleden zijn ouders heeft vermoord. De man zegt dat hij daarna hen heeft begraven in de achtertuin van hun huis... De man had contact opgenomen met een lokale nieuwszender nadat de lichamen van zijn ouders waren gevonden. Hij omschreef de moord als genade dood voor de twee bejaarde zieke ouders. Hij is vlak na het interview opgepakt. In de buurt van Roon in Zuid-Holland is iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde vannacht rond 1 uur bij een tankstation langs de A15. Kort daarna meldde de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was en naar het ziekenhuis is gebracht, er is niemand opgepakt.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 Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja, zeker. Wat een file staan er nog steeds op dit. uur. Bijzonder hoor. Het met het uur een grotere pijn op hier. Zeker. Tweede grote centrale programma. Straks kijken we weer wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Op 20, nee, 27 september. Dingen op, op zee weer. Weet je wel? Ja, er zijn ook wel een aantal mensen die jarig zijn. Jongen. Ja, heerlijke Bald muziek ook. Die gast echt, die leeft nog steeds. En ook verder was er iets wat voor het eerst van de lopende band afkwam. Ja, is het nog Grasmaaier? Nee joh, door de normaal. Dat is een fort. Jazeker, hoeveel zijn daar wel niet van gemaakt? Nou, joh, straks. Eerst maar even de oude plaats van Cold Kids. En eindelijk, het begint de tweede Hubertoebankleef. Bij de toestel op aanstaan.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 So far past the flat Eindelijk begint het. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er door de jaren heen op de 26 september? We gaan terug naar 1854. Uh, ja, op zee gebeurde het. De Arctic met aan boord 300 mensen. Die krijgt een aanvaring met een stoomschip. En dan wel met de Vesta, de SS Vesta. En uiteindelijk verloor het 300 man het leven daar. Het maf is, het is een van de grootste rampen op de Atlantische Oceaan. De eerste, een van de eerste grote rampen op de Atlantische Oceaan. Bedichte mist, komen ze elkaar tegen. En het protocol van deze Arctic is op hoge snelheid de mist weer uit. Ja, oh. maar in de mist kan je iemand tegenkomen. En deze Vesta heeft een ijzeren ramp, uh, romp. En die rampt dus de Arctic die van hout is... Uh, nou, daar komt een groot gat in. Ze denken dat de Vesta aan het zinken is. Ze klimmen met z'n allen op de Arctic met heel veel mensen. En die uh, loopt binnen vier uur vol op weg naar een nou, reddingsplekje. Uh, en uiteindelijk uh, komen dus heel veel mensen uh, om het leven. Uiteindelijk wordt het normale gedeelte wordt door uh, Canberra uh, schip worden gered. Maar dat zijn eigenlijk 46 mensen en daar zitten geen vrouwen of kinderen bij. Dus oh. dan zie je wel weer het zwakke geslacht. Sorry. No, zo. <laughs> nou, die staat. Sorry, wat zei ik nou? Ja. Maar goed, uiteindelijk is dit wel een heel dramatisch verhaal... want die gasten hebben echt nog een tijdje geleefd. Urenlang hebben ze op dat wrakhout gedobberd nog. Oh, ja. Dus ja, op hoge snelheid door de mist heen varen. Wat een goed idee! Dat doen we niet meer, dus dat ja. hebben ze wel geleerd. Het ja. is wel spannend. Ja. In 2020 was het heel spannend voor artiest Gordon. Ja. Ja, die werd in de nachtelijke uren overvallen in zijn huis in Amsterdam... en bedreigd en mishandeld... Ja. en dure spullen werden gemaakt En dit is ook een van de redenen geweest, volgens mij... dat hij toen verhuisd is hè, naar uh, Dubai. Ja, Dubai. Ja. Ja. Ja, hij, heeft ook, uh, hij zou eerst een aangifte doen. Hij heeft toen een aangifte gedaan. Dat viel mij eigenlijk zo zwaar... dat hij alles moest vertellen van zijn persoonlijk leven. Daar had hij eigenlijk niet heel veel zin in. Dus uiteindelijk heeft hij... met mediation zijn ze tot elkaar gekomen. Oh. De overvaller en hem... Hij was dus vastgebonden bij die overval. Uh, hij wist zichzelf te bevrijden. En nog voordat die gasten zeg maar, echt ver bij het huis vandaan waren gelopen... was er dus een beveiliger van het museum... Die hielp hem dus een van die gasten aan te pakken. Oh. Dus toen wisten ze wie het was. Dus toen is hij in elkaar gerost? Nou, uh... dat weet ik niet, maar er is een mediezen plaats. Want is een grote kerel, hè, die Gordon. Dus als hij in elkaar rost, dan is hij volgens mij best wel... Uh, ja, ja, dat is wel best lang. kunnen. Maar goed, en, uh... die beveiliger heeft hem geholpen dus één man op te pakken. En uiteindelijk heeft hij dus uh, ja, geen aangifte meer gedaan. Dat hebben ze op deze manier opgelost. En is ja, anders dus had in, die man Doevarij aangifte gedaan van mishandeling natuurlijk. Nou ja, zeg, ja, maar maar je wordt... draait er helemaal <laughs> de andere kant op. op. Wat wow, dit? Dat Jezus. zijn die arbeidsomstandigheden die uh, ja. toch wel moeilijk zijn. Ja, ook. op volgende. Ja. Voordat we nog fouten dingen zeggen. <laughs> uh, hoe heet het? Cliff Burton, de bassist van de Amerikaanse meta metalband Metallica. Die kwam vandaag in uh, 1986 om het leven bij een tragisch busongeluk in Zweden. Tijdens de Europese tour van de band. De tourbus slipte van een ijzige weg en kantelde waardoor Burton onder de bus terecht kwam. Hè? Hij kwam onder de bus terecht. Ja, het is bizar. Ja, ja. En omkwam. hoewel er een. Uh... Nou, het mag er was, eigenlijk. Uh, hij was zeg maar, onder de bus terechtgekomen. Hij, van tevoren hadden ze van plaats gewisseld, van slaapplek. Dat mm. doen ze normaal nooit, want er was één plek, was echt wel de favoriet. Nou goed, hij mocht wisselen. Dus uh, als je ergens anders had geslapen, was er dus iemand anders onder de bus weggekomen. Dan... Er kwam ja. dus een, of een, een, een, een, een, noem het, een kraan om die bus op te tillen. Mm -hmm. en hij lag rond, want ja, hij moest opgedeeld worden. En toen viel die bus nog een keer uit die kabels vandaan. <laughs> oh. Nog een keer bovenop dus... hem. <laughs> het lijkt als een tekenfilm. <laughs> die is echt bizar. Hij wordt toch dagelijks gemist, hè? Want de hele band is destijds van de ene kant van Amerika naar de andere kant van Amerika verhuisd... voor het speciale barstgeluid wat hij maakt. Oké. Okay. En dat, ja, dat wordt nog steeds gemist. Nou goed, iets anders. Ja. Iets anders? Ja, zeker. Ja? Zeker. Het is uh, in, uh, in 1990 werd voor de eerste keer sinds 14 februari 1989... is de sch Britse schrijver Salman Rushdie die is op televisie verschenen. En die was toen bekend van de Duivelsverse... Daar was toen een vat daarover ja, ja, ja, ja, gesproken ja, ja, ja, ja, dus er was toen heel veel over te doen. Hij ja, had een hele mooie vrouw. Dat is me nog bijgebleven. Nou, ik vond het zelf dat hij. Een maar Robby voor dat is het weet. Duivels uit zijn ogen keek. Dat vond ik wel altijd. Dat zag ik altijd in zijn ogen. Nou ja, hij heeft dus natuurlijk hetzelfde ellende als dat die, uh, dat die dame uit Nederland had, hè, die ook zo'n. Uh, uh, die, uh... Ja, ik weet de wie Dat ja. ja, was die met, in Amerika, die dame. Die toen ook nog vermoord is. Theo van Gogh. Theo van heet, uh, ja. ja, zeker. Die samen een film hebben gemaakt. Ja. Zeker. 19, uh, 1908, jawel. Nou, daar gaat hij hoor. De lopende band. Ja, <lacht> ik ben benieuwd. Wat staat er op de lopende band? Nou, is dit de max-uitzending? Nee, het is geen max-uitzending. Even normaal. Oh, dit gaat over. Ja, de eerste Portmodel T komt ter wereld Hè? in 1908. Ford model T wordt uiteindelijk 15 miljoen keer gebouwd. En dit is dus de eerste dag in 1908 dat hij tevoorschijn komt. Hij bestaat uit 84 delen. Hij werd vroeger in elkaar gezet door 250 mensen. Maar door die lopende band is er uiteindelijk zeg maar maar 84 mensen nodig. Uiteindelijk komt de laatste model... De laatste van dit model komt in 1927 op de markt. En dat is dan de laatste keer. Uiteindelijk... Grappig om naar die prijzen te kijken. Voor het eerst in 1908 850 dollar. Dat vind ik nog niet duur. Kopie? Uh, uh, in noem maar een 19 paar. 1913 550 dollar. 1914 440. 1920 300. Laatste 1924, dus. 290 dollar voor een auto. Moet je nagaan. Ik ben dus ooit getrouwd vanuit zo'n karretje. Ja. Leuk, hè? Ja. Ja. ja, goed. Je zou denken: zijn ze zelfs zo? Nou, ik denk het niet. 15 miljoen zijn er gewoon. Ja, gemaakt. maar zoveel zijn er nu niet meer, hoor. Nee, dat denk ik ook. Niet. Dus, uh, nee, nou, goed, het is weinig. Dus uh, Henry Ford, die dus uh, met de lopende bandidee kwam. Goed, wat, uh, nog iets. Ja? ja? In 1998 is Google, Google gestart met zoeken. Oh? Ja, dat is uh, nog niet eens zo lang geleden dus nee. eigenlijk, hè? Nee. Okay. Dat je denkt: van, hè, huh? dat is zeker. Uh, zijn we al zo oud? Ja, wij zijn al zo oud, maar 27 jaar geleden maar, hè? We ja. weten nog als de dag van gisteren. Ja. ja, en nu weten ze alles van ons. Ja. Ze hebben gezocht en gevonden. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik in 1998 nee, al bezig was met Ik Google. wil. Jij wel? Nee, nee ik nee, ook was ook niet. Allemaal nog die zwarte schermen maar. met die groene lettertjes. Mm. En het was heel lastig om uh, ja. in je computer te komen ja. en zo. We hadden ja, toen nog eigenlijk uh, amper mobiel en zo. Dat was er amper, amper. Ja, Yes. Hoe je en... dag wat een vluchtig gemaakt heeft. Zo. Ja, grappig. Niet ja, normaal. Ja, eenmaal andermaal. Nou ja, verkocht. Uh, Elton John die treedt vandaag op in 1979 tijdens een concert. Uh, uh, nee, sorry, tijdens het nummer Better of Dead. Nou, hoe toepassen kan het zijn? Ja? Op dat moment stort hij in als gevolg van een griepvirus. Ja, ja. Dat gebeurt allemaal op het podium. Ja, Weet je dat wat is. jij nu hebt? Hè? De griepvirus, zeker. <laughs> ja, ja nee, ik snap het. Dat gebruik je gebruikt me heel helemaal... van Goed, straks de verjaardagen. Ja, echt waar. Daar kijken we even naar. Eerst even turnstil. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Zo heet het album. I care. Rappen al die gelijkjes. Ja, turn still, never enough. I care. Ja, zeker. Ga die man op de rondtonde ga er bij zitten, dat zeg ik altijd weer. Goed, is de Het is tijd voor de verjaardagen. Kijk wie de jarig is of jarig zou zijn geweest. En hij is nog steeds onder ons. Ik heb het over deze man. Freddy Quinn. Hij wordt 94 jaar oud. En ja, dat is een Duitser. Hij zingt is, in Duits. Hij zingt in Duits. Hij heeft meer de hits gehad door dit ook. Kein groes. Kein hel. Ja, zeker. Kein koes. Zo, so, get the De yes, Kein koes. Sorry, ik word heel slecht in Duits. Maar voor het euro festival heeft hij ooit meegedaan. Dat is al jaren geleden. En uiteindelijk... Uh, uh, uh, ja, hij is bekend van echt van... Muzie muziekjes met heel veel melodieën. En uh, echt een beetje verwijzing naar vroeger. In de jaren 50 en 60 was je heel populair. maar toen kwamen de Beatles en de Rolling Stones. Echt waar, joh? Ja, zo lang geleden. En toen neemt en het toe op. Toen Boom. taamde zijn succes. Hij kwam nog wel vaak op de televisie. Uh, en hij zou in 2004... ja, van belasting hebben gedaan. Want hij zei dat hij in Zwitserland woonde. Maar was wel heel vaak in Hamburg. Oh. Dus toen moest hij uiteindelijk een uh, schikking maken... van 150.000... Uh, uh, nee, wat is er in, du in Duitsland? Het... Marken? Duitse Marken. Duitse Marken was volgens mij toen al euro denk ik. Maar goed, uiteindelijk eh, verloor is je een vrouw in 2008. Die was toen 89 en toen zei hij, ik heb geen zin meer, ik wil eigenlijk niet meer. En uiteindelijk heeft hij het, het leven toch weer op beter pakken. In 2019 meldde hij dat hij heel gelukkig was en dan, uh, reizen was en dan had weer een nieuwe, weer een nieuw kippetje. Ah, een nieuwe chick. Een nieuwe chick gewoon. Dus 94 ja. stoer of <coughs> uh, Freddie Quinn. Wie vandaag ook jarig zou zijn is Elvin Stardust. Ja, zeker. Hij dus... uh, is pseudoniem van Bernard William Jewry. Ja. En hij was een Engelse zanger. Van, hey. uh, hij was van mijn koe koe koe koe. Nou, laat hem even horen dan. you. <laughs> Een beetje glam rock-achtige muziek. Wat is muziek. dat nou precies mijn Kukachu? Ik uh, vind het altijd een beetje verdacht uh, dat soort uh, teksten. <tie> hij is eigenlijk, eigenlijk bekend geworden met dit, hè? Pretend you're happy you blue. Oh ja. En hij heeft nog een paar kleine hitjes gehad. Maar eigenlijk was hij een beetje in de vijf aan het vissen van andere artiesten. Die ook een beetje dezelfde soort muziek maakten. Ja, dat nummer spart. wat je net liet horen, dat, uh, dat was toen uh, bij was dat toen. Uh, ja. uh, dit, hè? Huh? Ja. O, oh, die is wel een hele snelle, dit, hoor. Ja, de jive. Oeh, ja, het zou kunnen. Ja, Moet ik even nadenken. Ik paal alles oh, dat naar dat. de salsa er geworden Maar niet altijd ja. de daar Zeker niet. Nee, eh, zeker Red niet. Red Brass, You, You, You waren kleine hits. En uiteindelijk eh, ja, is hij overleden. Ja, het is een bizar ja, verhaal. Hij is eigenlijk niet ouder geworden. 72. Ja. Eh, een van de ziekten. Het grappige is. Zijn zoon. Eh, hij heeft iets moois voorgebracht. Eh, DJ Adam F. Die heeft eh, nog andere muziek gemaakt. Dus hij heeft iets voorgebracht. Eh, misschien, ja. Het is echt een hele andere stijl muziek. Ik heb het vroeger heel vaak gedraaid. In het jaar 90. Ja, ik hoor niets van elke starters hier terug, Echt niet. Maar het is wel grappig. Goed, wie zijn er nog meer jarig Ja, Marvin Lee Day, oftewel Middellof geboren ja. vandaag... zou vandaag ook 78 jaar zijn geworden. Ja. Nou ja, Mar Marvin Lee Day, Amerikaanse rock'n'roll acteur en zanger uit Dallas... Yes denk ik dat is niet zo laat. Nou, okay, echt... Hij zou 78 vandaag zijn geworden. En volgens mij, ik weet niet op welke leeftijd hij je zo exact overleeft. Oh, oké. Okay. Even... 74. 74. Ja, 74. Oh, nou, ja. In het najaar na van 1977 verschijnt nou ja, het bekende album Bad Out of Hell. Nou, het album doet in. Moet ik het echt draaien? Ja. Nee, ga ik echt draaien? Ik vind het zo jammer dat ja, het niet op jouw kent. feest gedraaid is. Nee, toch niet. Nee. <laughs> dat ze deze niet gedraaid heeft nee, op het feest. Maar wel ik K3. Dat vond ik toch Wat uh -huh. een leuke plaat is dat altijd. Dan ja, gaat eens zo'n toneelstukje voren. Ik denk in plaats van K3 hadden ze deze toch wel beter kunnen maken. Nou, uh. heel gênante plaat. Uh. gaat iedereen denk ik een overdreven doen. Normale mensen praten niet tegen me. Dan gaan ze in één keer wel even verhaal afsteken tegen je flikker op, joh. Goed, uh. en Mietlof? Ja, ja, ja, nou, het, het album doet in eerste instantie niets... maar wordt uiteindelijk één nee. van de best verkochte albums aller tijd. Nou, het leuke van het, ja, het, het hele album vind ik gewoon... dat nummer Paradise by the Desperate Lies. Van, wie is de stem achter ja, de vrouw? Ja, Elf Poli. Elf Poli was de vrouwelijke stem op Mietlof's uh, album dan... Maar zangeres en actrice Carla De Vito... verscheen in de bijbehorende clip. Voor haar eigen carrière als actrice in musicalster... was in die periode al begonnen... waardoor ze niet meeging op tournee met Meat En daardoor ontstond er verwarring bij het publiek... over wie de zangeres in de clip was. Dat had ik ook als kind ik, ja, op televisie. Ja. Ja, nee, dat ik was, dat was ja, Dat was zij gewoon. Dat was zij gewoon. Maar goed, uiteindelijk... En dat zij, zij zo uitdagend met die hele di dikke man, weet je, ja. je wel. Ja, Ik altijd denk altijd aan dat uh, personage uit Star Wars... Had je echt zo'n uh, baba nog wat? Die was nog oh. wel. Oh. oh, die? Oh ja, ja. ja. zeker. Ze ja, zijn vanaf 1972 bezig geweest om dat album uit te brengen, Bad oh. Out of Hell. En in 1977, dus zeg maar vijf jaar later. Ja. Uh, zes, ja zes jaar later, kan ik niet meer rekenen. Goed, uh, was er een plaat in maatschappij zo gek om. Ja, oké. Okay. Het is wel een beetje een aparte stijl. We brengen het wel uit. Nou, goed. Het beste stuk op het album vind ik nog steeds dit: ja. gewoon het titelstuk. Ja. Hij zei zo ooit in een interview in de zei hij van ja, de meeste artiesten denken je moet gewoon de tekst zingen en verder niks toevoegen. Je moet alles geven wat je in jezelf hebt. Je moet het echt uitdragen. Je moet de mensen meenemen in je toneelstuk. Dan pas ben je een goede uh, artiest. Mm, Oké, okay. ja. precies, dat zal zo zijn. Hij heeft zelf nog rollen gespeeld in de ja. uh, uh, Fight Club 1999. En in de Rocky Horror Picture? Ja. Yeah. Dus uh, de, hij had ook wel heel veel zelfspot. Dat vond ik altijd ja. wel leuk te zien, deze man. En Niet toch ook wat... wel weer leuk is te vertellen... dat in de jaren negentig had hij natuurlijk uh, een enorme hit. Uh, I do anything for you. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar waar gaat dat over? Dat is de vraag. I will do anything for ja. you. Nou, dat ik alles voor je doe, zoiets, dacht ik. For love. Yeah, ja, ja. Goed, degene die ook <laughs> jarig zoals zijn geweest... Nou, hoe, hoe. We hebben ontroerd. Nou... Nou niet zo nuchter hè. Probeer een beetje romantisch. Ja, Robbie Shakespeare zou vandaag jaren zijn geweest. Overleed in uh, 2021. Is die gast echt you dit dit hebben wij vroeger zo vaak gedraaid in de jaren 80. Oh. Oh. Je zit weg bij aan te kijken Jolanda. Ja, dat is Ik heb hem nooit, nooit gehoord, dus dit is maar. echt was een plaat in de discotheek, echt groot. Sly en Robbie, Books Here to Go. En uiteindelijk hebben ze heel veel artiesten geremixed, echt ongelooflijk. Maar door naar Jesse Campbell, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk hij is hij overleden in 2001, zit dus nummer 68. Hij heeft ook bijvoorbeeld dit geproduceerd. Ja. dat is een heel oh ja, het is een fijn nummer. Robbie Shakespeare samen met Sly oh, Dunbar waren Dit is een mooie Jolande deze eigenlijk. Ja. Ja, ik hou daarvan. Ja, oké. Okay, nou, ja. we, we, we hebben ook nog een plaats te spelen klaarstaan om daar ook een te worden. Oh ja, oh ja, ja, dat ja, we ook ja dan het wordt het zezen. moeilijk. Ja, zeker. Uh, wie vandaag ook jarig is, is Sean Paul Cassidy. Hij blijkt dus, zie ik nu, ook de jongere halfbroer van David Cassidy te zijn. Oh ja. Op wie ik vroeger natuurlijk ontzettend Relief. lief was. Yeah. Maar uh, deze man die is dus een Amerikaanse popzanger, acteur... Songwriter, maar ook televisieproducent. En hij is dus momenteel uitvoerend producent... en schrijver voor die medische drama New Amsterdam. Oh, Dat vond ik ook mm. wel bijzonder. Maar hij heeft dus echt uh, van alles gespeeld, hoor. In de Hardy Boys Mysteries en Breaking Away. En hij heeft ook nog een, een, een aflevering in de soap uh, General Hospital gedaan en zo. Oh. En hij was dus echt de oudste zoon van uh, Shirley Jones en uh, Jack Cassidy. Ka ja, Jack Cassidy, dat was uh, Tony award winnende. Uh, Oké. Okay. Dus hij is de jongere halfbroer van David Cassidy. Niet te moeilijk, een halve broer en een heel. Nou goed. Shirley uh, Jones, ja, dat was ook wel een schatje altijd. En die was dan de moeder in, die, in de Cassidy... In, in, uh, in, de, in die serie? Ja. ja. De, de Cassidy's, hoe heet het nou? Ik weet het niet, Cadetsians. Nee. nee dat is weer, <laughs> maak het nou niet zo moeilijk. Goed, vandaag <laughs> wordt ze 78. Oh, Ellen Page. Nee, nee, Barbara Dick. Ja. Ze is echt ontzettend bekend geworden in de musical scene. Daar heeft ze veel voor gedaan. Ze heeft heel veel covers uitgebracht. Hier komt dus sun, city to city, love Hurts, blowing in the wind. Je kent het allemaal wel. Maar dit is echt bekend samen met Elaine Page. Oh, prachtig. Ze is uh, dus 78 uh, mm. geworden. Nou, dat is over de verjaardag. Ja, nee, ik heb er nog één. eentje dan. Oké. Avril Lavine. Ik ben het niet uit. Nog één keer. Probeer. Avril Lavine. Avril Lavine. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Zij wordt vandaag 41. Nou, in een korte tijd is haar meest bekende album Let Go uh, geschreven en opgenomen... De eerste single Complicated doet het meteen erg goed in verschillende landen. Nou, in Canada en in de VS bereikt het nummer de top 10. En ook in Nederland wordt het een hit. En tot op de dag van vandaag maakt ze nog steeds muziek. Skaterkul. Hoezé, hoezé, Ja, skatercule. Skatercule. daar is ze bekend van. Ja. Echt, wij broeken uh, Broek liep ze. En ze uh, was echt in die skate scene echt uh, graag gezien. de gasten. Oké, okay, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Wat speelt zich hier af in de Zandvoort? U hoort het hier op de lokale ZFM. Sorry, ZFM. hem. het nou. nou? Ja. Is nog eens even groot en meeslepend. De Dolls in Couch Dreaming. God But I can't live my days in fear. Voor de lovely one. Yes, de toepak leeft hier op de zaterdagmorgen. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijk allemaal allemaal weer. Speelt hier in Zandvoort. Eén van de dingen die je kunnen vertellen dat ja de gezellige herfstmarkt vorige week zondagmiddag. Het was naar de, uh, de storm, een beetje stormig in het begin, werd het later toch wel gezellig. Uiteindelijk, ja, het was niet heel erg druk, maar toch waren de, de organisatoren uh, toch wel tevreden over het feit. Het was op de Raadhuisplein, grote krocht, Halterstraat. er uh, stond een groot aantal kramen, ook wel heel veel kramen stonden leeg. Foodtrucks waren er ook bij aanwezig. En uh, groot aanbod aan uh, kleding, sieraden, prullaria. Oh, wel lekker dan. Er ja. was ook papa muziek. Wie heeft een stuk geschreven? Hmm. Geen idee Het, het enige wat ik gekocht heb is een, uh, een paardenworst Wat heb je nou gekocht? <laughs> wat heb je nou op je kraam? Allemaal prullaria nee, je... Moet er met die rotzooi Ja zeker, nou goed, de journalist moet maar eens aan een suggestie worden getrokken Was het ook hoempapa muziek van de Dixie band Nou, yeah. volgens mij is dat gewoon Muziek vanuit het hart Dus ik denk niet ja. dat je het anders moet gaan benoemen gast. Verder uh, kon je op de foto met Gabby En Gabby liep daar rond Wie is dat? Een of andere leuk fotomodel. Nee, voor mij is het een of andere stripfiguur, maar dan in Real oh, Life. ja, ik heb wel een figuur gezien. En, en de terrassen waren overvol. Ja, was het flink gedronken en ook mensen van Jellinek liepen rond om mensen... Oh, oh, in goede baren mm -hmm. te leiden. Nee, zoals mij. veel Nou komende zondag gaat natuurlijk ook van alles gebeuren. Want uh, het is dit jaar voor de 26e keer dat er weer een en Seeliederen Festival is. Kan niet wachten. En het is eigenlijk altijd... Mooi weer, dat is echt niet te geloven. En uh, op verschillende podia worden dus door diverse koren. met uiteenlopend repertoire wordt opgetreden. Ik kan lekker flaneren door het dorp. En uh, er, er is uh, op het Chantifestival Festival. Uh, er, is, uh, er worden hoe het, briefjes uitgedeeld. En het programma loopt dus van één tot vijf uur. En wordt afgesloten om vijf uur met een samenzang op het gasthuisplein. Dat is altijd erg leuk. Dan al die koren gaan er samen nog uh, een of twee liedjes zingen. En dat is altijd uh, ja, een, een groot kabaal, maar wel heel leuk, weet je wel. Okay. Dus iedereen is blij. Dan mag, het, mag iedereen uh, gewoon die kijkt ook meezingen en zo. Ja, natuurlijk. Okay. Je mag sowieso meezingen. Dan laat je lekker onderdompelen in de muziek. En de zang over de zee en het zeemansleven. Ja. En de gegeven van hoor je ze wel. Ja, die grijpt in. Die denkt, het wordt nou even te gek, jongens. Doe even normaal. Wat dan? <lacht> ja, okay. Goed, Marco, wat ziet jij te lezen? Ja, Zandvoort krijgt er vanaf 2026 een beeldbepalend cultureel evenement bij. Tijdens het Hemelvaartweekend, dat is volgend jaar alweer... ...vindt de eerste editie plaats uh, van het nieuwe festival Vloed, V-L-O-D. Oh, okay. Ja, dit festival vertaalt uh, lokale verhalen naar kunst, muziek, theater en dans... ...op iconische plekken in het dorp... Op het strand en in de natuur. Leuk. Klinkt ja. wel grappig. Ja. Ja. ja. Het is 14 tot en met 16 mei 2026. Ja. Nou, Leuk. Zet dat was in je agenda. Boeiend. Ja. is een um, losgeslagen boei. Is namelijk aangespoeld op het strand. Woensdag was hij hier aangespoeld. Boeien. is een meetboei. Ja. Boeien. En verder voor de kust in Rotterdam was je losgeraakt. En eigenlijk uh, de rustplaats. Ja bij uh, Noordfort, daar is hij tussen paal 70 en 73 is hij aan uh, land gekomen en je denkt nou ja boeien maar dat schijnt echt dat ding weegt 10.000 kilo en hij meet dus de windsnelheid en de golfhoogtes. En uh, dat is voor de nieuwe windparken die er moeten worden gerealiseerd. Dat moeten ze kijken met je in, in de kaart brengen van... Jeutje, waar moeten we rekening mee houden? Uiteindelijk is er nog uh, ja, allerlei sensoren eraf gehaald. Ik hoop wel door een bedrijf. Niet voorbij die voorbijgangers? Nee, want die zijn echt duur. Die kosten duur, joh. 200.000 euro. Zo. En uh, Nou goed, uiteindelijk is hij nu naar de boulevard gesleept. En wordt hij straks uh, uh, opgehaald door een trolley. <coughs> en dan wordt hij helemaal naar Frankrijk gebracht... Om daar wordt gekeken hoe je losgebroken is. Wat een ondernemer kan er hier nou. gewoon niet naar een bedrijfje komen. om te zeggen: van Nou, de ketting is doorgezaagd of zo. Daar gaan ze naar kijken. Nou goed, het is wel uh, een speciaal bedrijf die dat doet. Die heeft namelijk ook uh, die uh, de granale kotter ooit eens uit Amuiden losgetrokken. Weet je. Oh is ja, daar ook ja, voor ja, ja. Dus het is wel een ondernemertje blijkbaar. Ja, er is morgen een lezing uh, in, uh, in de Blauwe Tram. Morgen is de 28e. En het is een lezing die wordt eigenlijk gehouden uh, op initiatief van. Uh, Pluspunt. En het begint van 2 tot vier. Uur en het gaat over Bernini en van Eyck. En uh, Ariane neemt je mee op een levendige reis langs de middeleeuwen, de renaissance en de moderne tijd. Dit is de moeite waard. Ik ben een paar keer geweest uh, afgelopen jaar kalender. Uh, boek, uh, boekingsjaar. Ja. En de uh, volgende keer op 26 oktober heb je Turner en Manet. Het zijn ook wel heel bekende schilders. En op 23 november van Gogh en Picasso. Dus uh, kijk je, in, je kan kijken bij Pluspunt. Uh, dat het, dat het er is. en uh, We hebben het sowieso op onze website geschreven. Het is de moeite waard. Zeker ja. als het een beetje een saaie zondagmiddag is. Nou, bij mij is het altijd heel spannend. Ja? Oh. Oh, vertel. <laughs> Vertel. kunnen wij wat van leren? De duns, de duns uh, verliest het kort geding. Dan heb ik het over de golfbaan. Ja, de golfbaan en de tennisbaan zitten naast elkaar. En de gast van de golfbaan wil niet uh, zeg maar een onderzoeksteam op een uh, land goed toelaten. Want het is een soort recht van overpad. Want er moet een nieuwe tennisbaanhal worden gebouwd. En daar zijn ze al jaren mee bezig. Er staan heel veel mensen op de wachtlijst die willen graag tennis, Maar dat lukt niet, omdat het gebouw niet toelaat. Nou goed, Dan moet je hier gewoon onderzoek plegen om te kijken... Ja, hoe het allemaal voor de omgeving, Er moet de omgeving. Het is ook maar een heel smal weggetje. Wat is dus langs ja. doen naar die, uh, naar die uh, asfalt, geasfalteerde handbalvelden. Want ja. daar was het eigenlijk. En daar kon je dan zomers kon je daar een balletje slaan. Ik ja. heb ook als een baan gehuurd. Okay. Maar uh, hoe ze daar een echt. en de gebouwen neerzetten. en. En uh, waar, waar moet dat verkeer staan? Dat gaat natuurlijk bij Les Lestun staan en zo. Dus ja, ja, daar dus, zijn natuurlijk toch wel wat haak en dus de, aan. Dus de eigenaar, Nigel Lancaster, die, uh, wilde geen commentaar geven. Want die heeft het dus verloren. En moet ook nog de proceskosten gaan betalen. Oh, hij heeft het verloren. Uh, hij heeft het verloren. Oh. En uiteindelijk moet er dus nu... Uh, ja, er moet iets gaan gebeuren. Want er moet gewoon een tennishal worden. En de mensen van de tennishal zeggen van... Jezus, doe niet zo moeilijk. Ik wil ook het gebouw nog wel een beetje aanpassen. Uh, geluid dichtmaken. Want ja, ja, er komt ook een soort uh, tennisbaan. Hoe heet dat ook weer? Niet alleen een tennisbaan. Dat ja, dat en mensen die op de golfbaan staan, die hebben gewoon rust nodig. Ja, maar ja, daar hoor je ook heel dat die balletjes slaan. Hoor zo de... hard? En dat ik is uh, de tennis, dat hoor je ook zo slaan. Dus uh, ja. denk ik nou, ja, waar hebben het over? Ja, ja goed, Come het is on. over het Zandvoortse berichten. Ja. Nou, ik heb nog wel iets leuks eigenlijk. No. Oh, nog eentje dan. Ja, vanavond, ja? voor de dames onder ons en de ja. luisteraars. Ja? Ladies' Night, rondom de film uh, Voor de Meisjes. Ja. Oh, ja, ik zag het staan. Ja, ja. ja. is leuk. Er is een uh, Ladies' Night in de Game State Circus Zandvoort... Uh, ja. Drank, etentje, film, cocktails en disco. En het ja. begint vanavond vanaf uh, uh, 9 uur. Oké. Okay. Nou, ja, het ja, het lijkt me best wel een bijzondere film. Maar ja, als er al Ladies Night staat... Nou, dan wil mijn, uh, mijn geliefde wil daar niet mee heen. Mannen dat is natuurlijk een Waarom film. niet? Ik ben ooit naar... Uh, Weet je ook weer die ene film uh, over, een over, een dag, over een dagboek? Weet ook weer, uh, <laughs> Voor de herzen. Uh, uh, Bridget Jones Diary ben ik geweest. Oh, ja. en toen zat ik bij het gangpad ik heb ik nog nooit zoveel vrouwen bij elkaar gezien. Lekker hè? En toen mocht je er gewoon <laughs> naar gaan kijken. Dat was het niet meer, maar toen heb ik er wel <laughs> van genoten. Nou, dat is over de Zandvoortse berichten. En ik moet even naar de platenspelers toe lopen. We hebben oh, vandaag een uh, jolande Keus vanaf gaan de platenspelers. Even dus moet even... Ja, ja. Ja, ik heb een dubbel AP meegenomen van Marco. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Zeker. Start de band. Zeker. Kijk. Ja, dit zijn van die hele oude plaatspellers, want die moet je aanslingers alsnog. Later is daar een nieuwe... En je hoort toch een beetje gekrakeld op de Het heeft wel iets gezelligs. Wat een ambiance, hè. Torsioneel van Gangster Paradise. Stevie Wonder. their lives living in a past time paradise, and spending most their lives living in a fast time paradise, and wasting most their time glorifying days long gone by, and wasting most their days in remembrance of ignorant soldiers. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information, to the evils of the world. World salvation, vibration, simulation, confirmation, to peace of the world. and been spending most of life. Er is een nieuw item gebo geboren in het radioprogramma. Elke week is een lang speelplaat meenemen. Ik ga ook weer eens kijken in mijn platenkast. En wat ik ook zo bijzonder vind... dat uh, Treintje Ooster, hij is, hij is ook gaan optreden met nummers van hem. Ja. Maar ze heeft hem toen live ontmoet. Ja, en daardoor hebben ze ja. toch een soort uh, band ontwikkeld. Ja. En uh, Hij hoorde haar praten. en Wat vind je het leukste nummer? En Ze zei van... Uh, nou, dat en dat nummer, oké oh, je dat dan? Ja, ja dat zing je regelmatig. En toen hebben ze gewoon een soort jam-sessie gehad even in de kleedkamer. Ja, klopt, zo. ik had het gehoord. En dat vond ik toch wel een leuk verhaal, vond ik dat. Het verhaal volgens mij hebben we honderd keer herhaald. want ik heb het op verschillende kanalen ja, ja, nog ik even bijwoordig, ja, denk ja. Ja, precies, je moet wel een beetje leuk verhaal vertellen. Dat is dropping, hè? Uh, anders kan je natuurlijk met je uh, theatershow niet ergens aan de bak. Dus wij uh, nee, dus, uh, dat is het leuk vormen geven. Maar goed, nee, het is leuke muziek van uh, Maar goed, ik zit niet te wachten op iemand die het nog eens een keer gaat naspelen. Dan heb ik liever toch het origineel. Ja, zeker. Maar goed, weten. Dit was het origineel, het Gangster Paradise. Maar hoe heet het ook weer? Want ik heb niet eens gekeken op de plaat. Songs Weet. in the Key of Life? Ja, yeah. maar hoe heet dit, deze. Liever in de in Pastime Paradise. Pastime Paradise, dat ja. was het eigenlijk. Goed, ging het over Stevie Wonder? Het ging over Stevie Wonder. Ja, natuurlijk. Het album staat 50 jaar. Goed, vandaag in de telegaat nog een hoop te lezen over wat er in de wereld zich allemaal afspeelt. Waar blijft de visie op de politiek uh, op de zorg, ja. We hebben het over het asiel, zo ja. over de huizentekort. Ja, maar heb je het gehoord gisteren? Oh, ja. Sorry. Ja, nee, ik het is wel af. Goed, nou, gisteren... goed. het gaat over een uh, onder andere Daisy Poors. Uh, dat is een huisarts in Den Haag, die heeft een eigen praktijk. En uh, dan wordt er beschrijving van dat Linda binnenkomt met een, met een enkel die dik is. En die, nou goed, hoe moeten we dit gaan behandelen? En ze heeft een wachtreist. en Nou goed, ze moet een tijdje nog doorstrumpelen. En ze zegt van, het is wel leuk dat ze die eigen bijdrage weg willen... Strepen. Weet je, dat zijn heel veel politieke bedragen. Ja, iedereen moet gebruik kunnen maken van de zorg. Maar ze zeggen, maar, dan wordt het alleen nog maar duurder. Hè? Dan gaat de premies omhoog. Dus dat is de oplossing niet. Er moet wel een visie komen op deze de zorg. Want ja, het personeeltekort is gewoon het personeelstekort. Er zijn allerlei bedrijven die springen erin en die willen er geld aan verdienen. En vooral uh, praktijken waar heel veel oudere mensen ja, onder vallen. Want die, die durven geen aanspraak te maken op zorg. Dus die blijven weg. En uh, daar valt geld aan te verdienen. Dus ze zeggen van echt, dit is een belangrijk punt hoor. Dit moet echt worden aangepakt door de politiek. Uh, verlaat even het uh, puntje over asielzoekers en huizen. Maar kijk ook hier even naar. Dus uh, ik vind het wel een belangrijk punt. Het was mij ook een beetje ontgaan eigenlijk. Ja, wat maar, wil jij wat... zeggen over de zorg? Nou, dat er gisteravond was er ineens uh, op tv dat er uh, mensen die dan thuis mensen verzorgen, omdat uh, die niet kunnen aarden in een verzorgingshuis. Yeah. Maar die krijgen dan soms wel een ton per jaar. Yeah. En dat die dat nu afgeschaft is. Dus die mensen zitten dan met hun uh, geliefde thuis, die dan bijvoorbeeld een hersenbloeding heeft gehad, of er volledig afhankelijk is van. Yeah. En iedere keer uh, zogen moet worden vanwege het slijm en weet ik veel wat. Yeah. En dat is dan soms een ton per patiënt. Yeah. En, uh, en dat wordt nu in één, wordt het gekort. Zo. Dus uh, dan moet uh, het, het, het, het, het, het, het, het echt over uh, een aantal honderden Mensen die thuis verzorgd worden. Ja. En die dan de dagopvang uh, inhuren. Of uh, nou, hoe heet het? Dagverpleging uh, inhuren. Ja. Maar ja, dat is voor mijn gevoel toch nog goedkoper. Dat dat in een uh, verzorgingstehuis is. Dat, dat weet ik misschien. Niet. Ja, dat weet ik niet. Nee. Je zegt geen verzorgingstehuizen meer natuurlijk bijna. Dus nee, ook minder. dat. En personeelskort. Ook dat. En dan gaan ze hier dus zeggen... Van, nou nee, het gaat gewoon niet door. Dat is dan uh, die, die pgb's, persoonsgebonden budgetten. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is niet zo, uh, niet zo goed iets. En ik denk dat jouw patiënten... ...misschien daar ook wel last van kunnen gaan krijgen... ...die jij af en toe... ...nou, die jij hebt de betere, denk ik, in jouw pannenkoek Ja, Ik was ergens vertraan, dus vandaag uh, iemand in een rolstoel zit... Sorry, ...dan krijg je daar wel meer geld voor. Ja, ik zei, dus pannenkoek. Een, Ja, een pannenkoek. Ja, nee, pannenkoek. Hé, pannenkoek! Goed. Ja. Marco, bedankt ja. voor de koffie. Nou, graag gedaan, alsjeblieft. De NS die toont vanaf oktober de informatie op digitale ver vertrekborden... ...in een donkere modus. Tegenwoordig is het nog licht, maar straks wordt straks een donkere modus. Yeah. Vallen de witte letters beter op Ja, ook. De nieuwe borden zijn beter zichtbaar voor mensen met een visuele beperking. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat de nieuwe borden beter leesbaar zijn... voor kleurenblinde mensen. Oh. En de, de huidige lichte modus verbruikt uiteraard meer stroom dan de nieuwe... dus de donkere variant, dus er wordt redelijk wat energie bespaard. Maar weet je wat ik zo gek vind? Want je hebt dus de gewone afstandsbedieningen, die zijn vaak zwart... Klopt. Heel klein in het lichte lettertje. Dat is eigenlijk de donkere modus. Maar je zoekt je af en toe zoek je de plekken ja. waar ze liggen. Ja. Omdat het dan net ja. maar of, of dat je zo'n apparaat hebt staan in je kast. En het is daar, daar schijnt geen licht op. En dat je dan altijd moet kijken van welk knopje is nou voor uh, rewiten. Wat je niet meer hebt. Zeg maar. Het is altijd gedoe, met die Ja, Echt altijd. Ik bedoel, het is al vast wel belangrijk. Of, uh, maar al die zwarte apparaten uh, met die kleine. Lettertjes, en je ja. ziet het bijna niet. En de mate, die lettertjes worden ook steeds kleiner als je ouder wordt. Ja, <laughs> dus dat ja, denken echt wij. Dat is een probleem. Nou <laughs> ja, ja, goed. Het is altijd wel een bezigheid als je ergens zeg maar een, een Airbnb hebt gehuurd. Dat je denkt van zo. Nou, de eerste avond heb ik gepland voor het, hoe werkt de afstandbediening? En de ja. tweede avond gaan we iets anders doen. Ja. Dus uh, nee, oh, Vind het altijd wel een onderneming. Dat dus je denkt, ik word echt oud en dat, dat soort dingen niet begrijpt. Nou goed. Uh, uh, goed, ik denk, oh ja, uh, tijd voor die landenkeuze. Nee, hebben we gehad. Tijd voor iets anders. Ja, zeker. Autos, Royal Autos, om volledig te zijn. More to lose. Zeker. Straks nog wat gestimties blijven liggen. Ja, daar moeten het echt even over hebben. Leuk! Zijn Royal Otis en More to lose. Ja, soms rij ik uh, de top 40. Dan denk van, ik ken hem wel niet in de top 40. Maar ik ben een beetje een alternatieve scene. Alternatieve uh, bekend is het ook. Goed, ja, we waren nog een paar verjaardagen waar. Vergeten. En dan even de, even de vraag. Kijk, kijk of je hem herkent. Wie is er verjaardag? Hij wordt vandaag 65. Ik heb het natuurlijk over Ben Librand. Ja. De man die in de jaren 80 al begon met mixen. En dat deed hij op Duel draaitafels. En ja, dan zou je denken van hadden ze toen nog de MK 1200 niet? Nou, ja, die hadden ze wel. Die kwam al uit in 1972. Ik heb er nog even op gekeken. Maar goed, hij begon in een of andere discotheek. en lokale disco, de Juicy Lucky. En later uh, ging hij mixen, begin jaren 80. En toen maakte hij onder andere dit, hè. Is altijd een beetje echt bekende geluid van Ben Librand. Ja, ik weet het nog wel. Hè. einde van het jaar er kwam de, de, de mix uit. Toen ja. dus je klaar met je cassettebandje. Hij gooide van alles door elkaar. En, uh, het is echt bijzonder. Ik heb gisteravond uh, iets van 15 minuten lang nog even zitten luisteren naar deze uh, mini-mix. Uh, en uh, ja, dat zit toch heel strak in elkaar. En dat ja. is voor iets van 40 jaar geleden. Ja. Ja. Je ja, denkt, oh, hadden we nog geen computers? Tegenwoordig kan je gewoon uh, AI een opdracht geven. En het wordt in elkaar gemixt. Maar uh, ja, nu moet je zeg maar, of uh, toen moet je het allemaal zelf doen. Ja. Uiteindelijk uh, is hij ooit uh, ja, uh, aange aangenomen door Lex Harding om midden in de nacht het programma op Hilversum 1 was het nog in de mix te oh, maken. En dat was een uur lang non-stop. En er kwam allerlei import en allerlei uh, uh, Leuk, het zettende hippe muziek kwam daar ja. in te Ja, in maar hij heeft ook nog zoiets uh, uh, enthousiast over zich. Ja en die word je nu gewoon. Wij als radiostation worden gewoon gespamd met allerlei singles en dingen. Maar dan was het gewoon dat je gewoon een uur lang achter elkaar werd het gewoon bij elkaar gegooid in, uh, in zo'n avond. Ja, klopt. De eerste dansmicro had je bij elkaar. En het grappige, het sprak mij tot de verbeelding. Uh, het heeft sowieso heel veel mensen geïnspireerd. DJs, Jean, Chester, uh, allemaal die, die DJs van tegenwoordig hebben naar nou, hem gekeken, Benyband. Het was, als ik naar hem keek, denk ik van, hé, gast, hij heeft geen instrument, hij heeft gewoon twee. Twee platenspelers. Ja. Ik kan er eigenlijk ook mee beginnen, weet je wel. Ja. Maar het is me nooit gelukt nee. om de twee om platen aan elkaar te mixen. Nee, ik, denk, nee, ik was er nog niet zo goed. Ja, grappig goed. Wat Vroeger, ja, vroeger dat... in de discotheek ook, hè? Het... Ja, ja. Ja. Ja, vroeger, nou ja. vroeger dat ik Maxi Singles kocht, uh, stond ja. er altijd uh, gemixt door Ben, uh, ben Liep. Ja, ben oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Ben in ja. de Brand dat spreekt ja. tot de verbelding. Goed, ja. nog iets ja. anders? Ja, oh, ik ja, ja, het is uh, werkelijk ja. nieuws. Ja. Uh, in, uh, in Polen was er een hotelketen. En uh, die zijn tevens ook een vastgoedbeheercompany. Uh, en die uh, beloont gasten die tijdens hun verblijf een kind verwekken. Want het Poolse arts wil zo de krimp van de bevolking tegengaan. Ja, die Polen zitten allemaal hier natuurlijk. Maar Polen kunnen aantekenen dat ze onder zo'n artsdak een kind hebben verwekt. Kunnen aanspraak maken op een gratis familiefeest. dus Misschien de baby shower of zo. En een bewijs van verblijf en een geboorteakte van Ruwweg negen maanden erna uh, volstaat. De aanvraagers moeten wel in Polen wonen en minstens één van hen moet Pols zijn. En uh, daarnaast is het ook zo, als jij een appartement koopt van hun... en daar een kind krijgt, kan je ook nog rekenen op een premie van 2300 euro ongeveer. Dus nou, het, het loont zich wel om een kind te maken. Ja, dat is zeker waar. Ja, ze zeggen er niet bij dat een kind uh, daarna opvoeden nog een half uh, miljoen kost... Oh ja, oh ja, je, gaat, ja, je doet ja. het meteen weer te niet door te zeggen dat het zo belastend is voor het milieu. Nee, goed, dat, nee. Zeg, dat zeg ik niet eens. Nee, voor, alleen voor de portemonnee, alleen al. Ja, portemonnee, het oh, Milieu, ja, we ook. Dit. milieu ja, ook. We hebben het ook nodig, hè, de nieuwe aanvars. Want wie gaat ons straks dan ik, die schone luier aangeven? Dan uh, moet je eens kijken hoe, uh, hoe hard die wereldbevolking even goed nog groeit. Ja. Terwijl wij het niet Wij doen het niet meer. Ja. Ja, ja, ja dat wordt gewoon, gewoon niet meer geseks tegenwoordig. Oh? Nee, dat is te gevaarlijk. Ik ben er ook mee gestopt. Ja. Ik je weet niet wat de situatie is. je het vangen wordt echt niet doen. Gevaarlijk allemaal ja yes, zeker Sean, ken je het? Nee, ik ken het ook niet. We komen tegen. Pak je vis. Hey. We hebben nog zoveel informatie staan. Ja, echt degene die ook jarig is. Oh, dan moeten we even aan het gaan besteden. Is deze man. Randy Backman. En Randy Backman, hij wordt 82. Hij ja, maakt nog steeds muziek met zijn maatje van The Guess Who. En The Guess Who, dat was dit, hè. Ja, het is altijd leuk om de Wolfman weer te horen in de muziek. Dit is wel heel oud Van nummer, hè? Van de Gashul. Is niet, ergens in 1974? Ja, zo Klopt, ja, 74. Zo is. De De club voor de Wolfman en Wolfman Jack. Die wilde er graag doorheen praten. Helemaal geen punt. Goed, daar staat dus deze Randy Bachman in. Later is hij nog met Beckman, Turner en Overdrive in zee gegaan. <middels> Lekkere, strakke beats. En ook in Iron Horse heeft hij gezeten natuurlijk. Hij wordt dus 82 en maakt nog steeds muziek... met een van die gasten dus van uh, uh, The, the Gas Who. En de treden op. En, en soms is het jazz wat ze maken... en soms is het ook weer blues. Yes, dus ik moet echt gitaar leren spelen. Dan kan je gewoon tot tot... weet ik veel man spelen. Lage, lage, ja, tot komt, hoge leeftijd kan je dat blijven ja, doen zei, gewoon. hè? Goed. Dus dat gaat. Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen... ik was van de week... Uh, hoorde ik een nummer op de radio. Ik denk van... Nou, wat een fijne stem is die man, toch? En toen bleek dus dat het van de groep Brad was. En die had het nummer If. En ook de piano... Nee, de guitar man. Ja, klopt. En toen ben ik dus even gaan luisteren. En ik denk, oh, je zit ook gelijk weer in die tijd. Dat is echt zo'n tijdmachine als je gewoon een single draait. Oké. Zo fijn. Ja, maar Brad heb ik dat niet, maar ik weet wel. Het is heel glad, heel gekolijk. Ja, dit is voor vrouwen. Dit is echt gay muziek. Sorry, sorry. Jesus. Oh, dat kan je ook niet zeggen. Nee, kan je niet meer zeggen. Jij kent Echt? Brad niet, hè? Nee. Ik ga hem wel even naar je sturen. Het ja. is zulke fijne muziek. Ik heb het album ook. Ik heb het vaak gedraaid, moet ik ja. zeggen. Ik vind het toch wel leuke muziek. Maar nu ja. niet meer. Dat is alweer tien jaar geleden. Maar goed, wat heb jij nog? Even? Ja, Want we hebben uh, niet zoveel uh, tijd meer. Een groep Amsterdammers die sleept... de gemeente voor de rechten... ...vanwege de groot aantallen toeristen in de hoofdstad. Onder de noemen Amsterdam heeft een keuze... ...willen ze afdwingen dat de gemeente zich houdt... ...aan afspraken waarin staat dat er Jaarlijks maximaal 20 miljoen overnachtingen zijn toegestaan in de stad. Hè? 20 miljoen? Dat wow. is toch hartstikke veel. Ja. De verantwoordelijke... Maandelijks. Jaarlijks. Jaarlijks. Oh, <laughs> Maandelijks. ik was extra verbaasd. Ja, dat snap ik. Nou ja, ja. ja, de verantwoordelijke wethouder, euh, nou dat is een beetje een moeilijk uitspreekbare naam, zegt ja? de zorgen van de bewoners te begrijpen, maar wijst ook op de lange adem die de aanpak van het toerisme vereist. Nou ja, hij wijst op de maatregelen die al zijn genomen... zoals het verder aanscherpen van de regels voor vakantieverhuur. Nou, de woordvoerder zegt zelf tegen de NOS dat de toeristenbelasting vorig jaar al is verhoogd. Maar ja, dat uh, maakt nog niet zoveel uit... Uh, want er blijven nog steeds toeristen komen. Maar 20 miljoen per jaar. Het is veel. Het is veel. Ja. We leven in een land het van... meer dan, dan, dan, dan het hele land. Ja. ja. ja. ja. Het, ja. het hele is. land komt gewoon even in Amsterdam langs. Is, dat zou je eens moeten uitrekenen, Hoeveel ja. dat is dan eigenlijk. Ja, nou, ja. Het, is, het, is, het is bizar gewoon. Maar goed, ja... ja. Dat hebben ze dan echt alles? Het Ook alles wat via de trein binnenkomt En zo? En ja, overnachtingen gaat het over, hè? Alleen overnachtingen. overnachtingen. Over dus moet je nagaan. En met de dagjes mensen die dan ja. ook nog nog niet mee ja. ja. Dus er zijn er wel 40 miljoen. Ja, ja. Wauw. Nou goed, dit was een week van onder andere waar weer, eh, we weer na gingen denken over een droommuur. Moet er een droommuur worden gemaakt om ja. Europa? Want we hebben overal dromen natuurlijk gezien. Oh man. En uh, nou, hoe gaan we daarmee om? Nou, ik vraag het aan Schoven. Die heeft er altijd een passende oplossing voor, denk ik. Uh, uh, uh. Wat zegt hij? En, en verder, ja, dat wachten we af. En verder, ja, hoe gaat het aflopen met de twee uh, gasten die het ook gehackt hebben? Dan krijgen die een leven langs gevangenisstraf... En we zullen het weer afwachten wat het met netto jou wordt natuurlijk. Nou goed. Oh, ja, ik vind het zeg... weer een spannende week. Bedankt voor uw aandacht. Ja, ik ga even halen, Strael. Ja. <laughs> Fijn weekend. Fijn, Fijn weekend. weekend. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Even hier nog even hebben. Dog in Traffic sucks, and we work too much. So let's pour a drink. We can just stay home. Let the bottles drink the bottles. There ain't nothing there for us. No. You're the place that I want go. Cause we got everything we need. You and me, 700 square feet. Fall asleep watching DD. I don't ever want to go.